1 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn nu meer dan 400.000 mensen overleden aan het coronavirus. Blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins Universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties. Bij bijna 7 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt veel hoger, omdat lang niet alle mensen met het virus worden getest. In Rusland zijn er de afgelopen 24 uur bijna 9000 patiënten bijgekomen. En 134 Russen zijn volgens de officiële cijfers gestorven. In Brazilië stieven de afgelopen dagen wereldwijd de meeste mensen. Een paar dagen geleden waren het er meer dan 1400. Afgelopen etmaal zijn er 904 doden geregistreerd. Intussen maakt de Braziliaanse overheid niet meer bekend... hoe het aantal is verdeeld over de deelstaten. President Bolsonaro vond de cijfers maar misleidend. In Dubai is een vermoedelijke van handlanger van Ridouan Tahi opgepakt. Het is de Deen Amir Faten Mekki. Hij zou de leider zijn van een internationaal crimineel netwerk... dat zich bezighoudt met moord, drugshandel en witwassen. De autoriteiten in Dubai zeggen dat Mekki in verband wordt gebracht... met een van de beruchtste misdadigers, Ridouan Tahi. Tahi werd zelf december vorig jaar opgepakt, ook in Dubai... en naar Nederland gebracht. Over Mekki wil het openbaar ministerie alleen kwijt dat hij niet op verzoek van Nederland is aangehouden... en dat er ook geen verzoek van Nederland ligt om hem uitgeleverd te krijgen. In Tilburg heeft de politie op straat een Kalashnikov gevonden. Die is vermoedelijk gebruikt door de persoon die vannacht in de stad een kapperszaak en een huis beschoot. Volgens de politie liep de verdachte daarna een zijstraat in en ging er vermoedelijk vandoor in een witte auto. Op de vluchtroute werd het wapen gevonden. Het weer bewolkt met vooral in het noorden geregeld pittige buien. Vanmiddag opklaringen, nu en dan zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Ze deelt brede de de en Fijn om deze platen weer terug te horen. En dat betekent weer een nieuwe aflevering van Uitstanford: een uitgeruste Piet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 En wat deed hij in Zandvoort dan? Dat is de vraag. We gaan eerst even zijn vader belichten. Want ik heb mijn werk verricht. Zijn vader, Bernard, dus Johannes Zwadewee... ...was predikant in Numonsdorp Van 1806 tot 1821. En die overleed op 23. september 1944... ...op 65-jarige leeftijd. En ook hij is hier begraven op de, in, in de kerk. En later is die steen... is uh,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 Alberta Jacoba van Zwanewee, geboren op 9 januari 1815. Hij werd op 1 juli 1846 de tweede vrouw van dominee Henny, de predikant te Bennebroek. Heerlijk. De regisseur komt met water aan zetten. We gaan even naar muziek. Dan kan ik eventjes een slok water nemen.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 En eh, dan werd de uitvoering begonnen met Orgelspel, een compositie van Bach of Mendelssohn. En dan eh, ging de predikant voor in de kerk staan om het koor eh, te dirigeren. Zomers, in de winters, eh, volle kerk. En eh, iedereen zei van dit is toch wel heel bijzonder dat je zo mooi koren kan vormen in zo'n korte tijd. Uh, natuurlijk, als het uur verstreken was, dan moest iedereen staan en dan moest altijd gezongen worden, want uh, stichtelijk, het moest wel kerkelijk zijn. Dus dan werd het welbekende vers uit 133 e psalm gezongen. Jeruzalem, hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont hij zelf, hier wordt zijn heel verkregen en levert tot eeuwigheid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 Het is ook logisch dat hij de schrijver was van een volkslied. Sandvoorts volkslied. Maar dat ging niet zomaar. Want dat volkslied. Dat, uh, dat, dat, dat, dat zingen we nog steeds bij uitvoering van de Wurf. en Bij andere gelegenheden wordt dat volkslied gezongen. We hebben net de eerste anderhalve couplet gehoord. Dat heeft hij geschreven op 26 oktober 1846. 1846. Dat is een tijdje geleden. Toen heeft hij dat geschreven.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 zowel in Nederlands als in het Duits op een printbriefkaart in de handel gebracht, zodat iedereen het mee kon zingen, Nederlands en Duits. Deze afdruk met de Hollandse tekst en met muziek werd door dokter de Haan opgenomen in Zonvoort in oude prenten in het boekwerk en staat ook in Gortmanstroop Stroop natuurlijk. Bij de aanbieding van dit eerste gesprek van deze boek aan de burgemeester in de oude dorpskerk was Zondvoort goed vertegenwoordigd bij die gelegenheid werd het Vloslid keurig gezongen.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 En vanaf dat moment werd het bespeeld. door de even bekwame. als bescheiden en eenvoudige. brievengaarder-organist. Van de Meijen uit Zandvoort. Dat is de start geweest van het knipsenorgel. 1848. Tot stand gekomen door Cornelis Wadebeek. Voor 8000 gulden. Ja. Ja, het kost, de restauratie kost nu bijna 3 ton. Ja, daarom, euro. daarom wilde ik het even melden. Er zitten 1600 pijpen in. in het orgel. Maar dankzij.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 psalmen, daar ging het om. En wanneer weer bij de ouders van zijn kant de gezanten of leden van de zangkoor op bezoek kwam, vroegen deze vaak dominee, die mooie liederen die de kinderen bij u leren, gezangen euh, moeten we die ook in de kerkdienst kunnen zingen. En de predikant kwam gaarne aan deze mensen tegemoet. En zo zijn de gezangen in de hervormde kerk zonder moeilijkheden ingevoerd via de kinderen. Slimmer.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 En uh, daarom ook terecht dat we de Zwaluweestraat hebben. Een bewaarschool, een naaischool, een knipsgeorgel, een nieuwe kerk. En uh, een zondagsvolkslied wat we nog steeds hebben.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 If they're green or they're blue Anyway, the thing is what I really mean, Yours are the sweetest now Dat dat, uh, Pieter met ja, Your Song. Ja, ik kan me herinneren bij, uh, volgens mij bij de begrafenis van prinses Diana, dat hij dit ook in die kerk zong. Uh, ontroerend. Klopt. Heel ontroerend was dat. En voor uh, dominee geldt het Stamvoorts volkslied ja. is zijn song. Ja, ja, ja. En dat met zijn koor door beschaving tot veredeling. Dat je het maar weet dat dat de naam van het koor was.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 Dat was de melodie uh, die hij heeft gepikt en die heeft hij gebruikt voor zijn Zollers, soms voor het Het is toch wel leuk om dat allemaal weer terug te vinden. kost wat uh, speurwerk, maar dan krijg je ook weer wat.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 van 11 tot 4 uur tijdens Open Monumentendag in die kerk en dan ademt ook de sfeer uit van dominee Swanewee die zonder geluidsinstallatie de achterste man op de achterste rij komt bereiken ondanks gesnurk, geslaap en dergelijke en misschien staat er weer een steen op de kansel dat mensen <tie> toch nieuwsgierig zijn wat er met die steen gaat gebeuren het wonder van Zandvoort Mooi. dat kan je dus allemaal volgende week zaterdag zien uh, het is uh, uh, toch wel bijzonder als je die geschiedenis zo bekijkt van die kerk... en je weet wat Zmanenwee dan allemaal gedaan heeft als ongehuurde man... Uh, het was wel een, een beetje uh, de man die...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 Ja? Ik ga het doen. Jij gaat het doen? Ik ga het doen. We zingen alleen het eerste couplet. Of uh, zullen we ook de andere coupletten nemen? Uh, zullen we nog een keertje helemaal doen? Als, als, uh, u, als, uh, u, als lijkt... u het wilt doen trouwens. Uh, tuurlijk doe ik dat. Uh, even kijken hoor. Of, of u überhaupt nog uh, wil starten. Dat, dat wil u niet meer doen. En uh, dat is dan jammer. Maar, maar ik, we, gaan, we, we gaan het toch even proberen hoor. Op een andere manier dan. Ja, dit komt is hem in. hè? Dit, en, is hem. dit is het knipschroorgel wat je hoort. Speelt door Diekel van Putten. En, en ik die laat alle koren. Gelukkig bij de frisse lucht. En vrij en open strand. Verkwikt en sterft ons iedere dag. Ons huis staat hoog op zand. ja tweede komplet het zou ten Haar groen gewaad. Haar sneeuwwit hoofd betoveren steeds ons oog. En als zij raast en kookt en brond, slaan wij den blik omhoog. Geluk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 kennen als Zandvoorter. Ja, ik weet het. En ik vind het bedroevend... dat jij niet hebt meegezonden, Rob. Ja, een heel klein stukje. Heb je dat niet gehoord? Een heel klein, heel stukje. Heel klein maar, stukje. Kijk, die tekst... Die moet je uit je hoofd kennen. Nee, maar mijn kwaliteit is niet... Uh, juf het. om het zo te zeggen. We dus... zullen het nog vaak genoeg horen in de toekomst. Maar je moet je even voorstellen... 150 jaar geleden, dat mensen...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 Bewaarschool Naaischooi School. Hij heeft een heleboel gedaan voor Zomvoort. En terecht dat we hier de dominee Zwaneweesstraat hebben. Goed, we zijn een beetje aan het einde gekomen van dit uurtje over de geschiedkunde van Zomvoort. We gaan het komende seizoen weer veel bespreken. Onder andere komt uh, uh, Maarten. En die gaat praten over de warme bakkers. Maarten Bakkertje.